Ja, we zijn in een serie, je ziet het al, over relaties en liefde en seksualiteit. We hebben het al gehad over liefde, we hebben het al gehad over seksualiteit, we hebben het al gehad over de relatie met God en hoe we daarin verder kunnen groeien. En uh, vandaag gaat het eigenlijk weer over seksualiteit. En uh, misschien heb je al gedacht, als je hier al eerder bent geweest, afgelopen weken, dat je dacht bij vooral die twee keer over seksualiteit van dat komt best wel dichtbij. Dit is best wel een lastig onderwerp om in zo'n grote groep zo even hier bespreekbaar te maken. Nou, als je dat al dacht, vandaag gaan we wat dat betreft misschien wel nog uh, schaamtevoller worden. Gaat het over porno. Een vorm van seksualiteit waar de Bijbel ook over spreekt en uh, hoe we daarmee om kunnen gaan. En wat daarvan de lusten, maar ook uh, de lasten zijn. Dus als je hier voor de eerste keer bent en je denkt van... Huh, ...wat bespreken ze hier allemaal in de kerk? Nou, relaxed. Uh, het wordt besproken op een manier, hopelijk, dat je er iets mee kan. Ook als je nog nooit in de kerk bent geweest... Uh, ...geloof ik dat je hier iets mee gaat kunnen vandaag. En ook als je hier al vaker bent geweest... ...geloof ik ook iets, dat je er iets mee gaat kunnen. Ook als je hier nog nooit iets mee hebt gedaan met porno. Want waar gaat het om bij porno? Nou, tegenwoordig de laatste 15 jaar... Twintig uh, jaar gaat het vooral over plaatjes kijken op internet. Of filmpjes kijken op internet. Uh, daarvoor, toen mensen nog geen gebruik maakten van computers. Toen was het waarschijnlijk vooral blaadjes, tijdschriftjes. Maar nu is het vooral via internet. En juist omdat het via internet is, is het natuurlijk veel toegankelijker. Is het overal om je heen, is het zo op je telefoon uh, zichtbaar en binnen handbereik. Uh, dus dat even over... Uh, Porno, uh, kijken naar beelden van mensen die met elkaar seks hebben of kijken naar uh, beelden van naakte mensen. Nou, um, we zitten dus in een hele serie hierover en eigenlijk geldt ook voor vandaag, als je alleen vandaag hoort, los van de eerdere delen, dan klopt het eigenlijk niet. Dus als je nou straks naar me toe komt en zegt, ja, dit staat nergens op, dan zou ik zeggen, luister eerst ook nog even die andere delen. Vooral ook die twee delen over seksualiteit, want anders mis je gewoon informatie die echt belangrijk is. Dus daarvoor kan je kijken op onze website op streep toespraken Daar kun je de toespraken terugvinden. Goed, maar waarom doen we überhaupt een toespraak hierover? Nou, even wat cijfers over porno in Nederland, die je gewoon op internet kan vinden, deze cijfers. Ik heb ook wat bronvermeldingen erbij. Uh, dan lees je, 80% van de mannen, kijkt porno in Nederland, ongeveer 40% van de vrouwen. Uh, er zijn 300.000 mensen seksverslaafd in Nederland. Dus die mensen zijn zo onder de indruk geraakt van seks, dat uh, die mensen nu eigenlijk gebukt gaan onder seks. Dus die zijn er niet meer blij mee. Die mensen vragen om hulp bij een huisarts, of bij een psycholoog, of bij een seksuoloog. Om dat te zeggen van, ja, deze uh, verslaving vind ik niet fijn. Dan hebben we um, ook een seksuoloog in Amsterdam, is geen volgeling van Jezus, maar hij heeft dit gezegd. Pornoverslaving neemt epidemische vormen aan in Nederland. Na alcohol en nicotine is het nummer drie van de verslavingen in Nederland. Nou, verder, um, dit is gewoon de burger in Nederland algemeen. Maar volgelingen van Jezus zijn ook volop bezig met porno kijken. 20% van de christelijke vrouwen blijkt ongeveer porno te kijken. Ik kon geen cijfers vinden van mannen. Christelijke volgelingen van Jezus, mannen. Maar omdat het bij uh, in gemiddeld Nederland is het ongeveer de helft van mannen en vrouwen. Dan verwacht ik dat ook wel zo'n 40% van de mannelijke volgelingen van Jezus zal zijn. Die zich bezighoudt met porno. Nou... Misschien zit je wel en je denkt, ja, what's the problem? Iedereen doet het, wat is daar mis mee eigenlijk? Nou, er is eigenlijk heel veel mis mee, kan ik je vertellen. Uh, op die uh, toespraak van twee weken geleden zijn we heel uitgebreid ingegaan op vier versen uit de Bijbel. En eentje daarvan is dat Jezus zegt, als je alleen al kijkt naar een vrouw om haar te begeren, en er worden lustverlangens bij je opgewekt, dan heb je in je hoofd al overspel gepleegd. En Jezus zegt, overspel moet je niet doen, daarmee maak je zoveel kapot. Dus dat is heel helder. Twee weken geleden hoor je helemaal uitgebreid wat er nou precies mis is. We gaan er straks nog op door. Maar dat is eigenlijk het belangrijkste, dat Jezus zegt, doe het niet, het is ongezond voor je. En waarom het ongezond is, hoor je allemaal twee weken geleden al in die toespraak, kan je op het internet terugluisteren. Um, waarom doen we het er nog meer over? Dus het is heel actueel. Miljoenen mensen zijn hiermee bezig in Nederland. Waarom nog meer? Nou, weet je, een van de lastige dingen van porno is... maar ook van seksualiteit is... het is heel schaamtevol. Het is iets wat je voor jezelf houdt. Iets wat je stiekem doet als niemand het ziet. Je schaamt je daarvoor. En weet je wat lastig is van schaamte? Schaamte, dat kun je alleen maar doorbreken... als je ermee naar buiten komt. Dus wat ik hoop vandaag... is dat er vandaag ruimte komt voor mensen om uit die schaamte te komen... om uit de gevangenis te komen van porno. Want zo wordt het vaak door mensen ervaren. En om het met iemand te kunnen gaan bespreken. Iemand die je vertrouwt. Dus ik hoop dat er heel veel genade vandaag is. Gods liefde, Gods genade. Zodat mensen met een verslaving daarmee uh, naar buiten kunnen komen. Dat het bespreekbaar wordt. En last but not least, de belangrijkste reden wat mij betreft is... Wij willen hier op zondag, elke zondag weer, uit de Bijbel horen. Wat God heeft te zeggen tot ons. En de Bijbel spreekt ook helder en duidelijk over porno. Want het woord porno is een Grieks woord van oorsprong. En dat wordt ook gewoon gebruikt in het tweede deel van de Bijbel, in het Nieuwe Testament. Nou, laten we dan met elkaar ook even een stukje erbij pakken waar het gaat over porno. Dat is ook het enige stukje wat we met elkaar gaan lezen. En dat kun je lezen in dit Bijbelgedeelte. 1 Korintiërs 6 en dan de versen 12 tot 20. Mocht je geen Bijbel zelf hebben meegenomen, ik moedig je aan om er eentje te pakken. Ze liggen onder de banken klaar voor je, zodat iedereen kan meelezen. Het is een brief geschreven door een volgeling van Jezus, Paulus. En hij schrijft deze brief ergens in de jaren 50 van de eerste eeuw. En dan gaan we naar de eerste brief. Hij heeft ook nog een tweede brief geschreven aan die kerk. Maar wij gaan even naar de eerste brief die hij heeft geschreven aan de christenen in de stad Korinthe. In die kerk te Korinthe zijn allemaal volgelingen van Jezus gekomen. Die hadden veelal geen christelijke achtergrond of geen uh, joods achtergrond moet ik zeggen. En velen zijn daar nog steeds ook bezig met porno in die kerk. En op een gegeven moment zegt Paulus daar het een en ander over. Omdat hij duidelijk aangeeft in de lijn van Jezus van jongens, dat is niet hoe het is bedoeld. Nou, um, wat zeiden 1784 in deze Bijbels, daar kun je het vinden. En we lezen de versen 12 tot 20. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd. Maar ik zal mij door niets onder de macht van ook maar iets laten brengen. Het voedsel is voor de buik en de buik voor het voedsel. Maar God zal zowel het een als het ander niet doen. Het lichaam, ons lichaam, waarmee we ook seksualiteit kunnen beleven... is echter niet bedoeld voor de staat In het Griek staat daar porno. Ons lichaam is niet bedoeld voor de porno. Maar ons lichaam is bedoeld voor wie? Voor God. En de Heere is ook degene die ook er is voor ons lichaam. En dan vers 14. God heeft niet alleen de Heer opgewekt, de Heer Jezus, uit de dood... maar Hij zal ook ons opwekken. Door zijn kracht. Dus ook ons lichaam is belangrijk. Ook ons lichaam wordt op een gegeven moment opgewekt. Wanneer Jezus voor de tweede keer terug gaat komen hier op aarde. En dan vers 15. Weet u niet dat uw lichaam leden zijn van Christus? Zal ik dan de leden van Christus nemen en die maken tot leden van een hoer, van een pornoaanbiedster? Volstrekt niet! Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt, één lichaam met haar is? Want die twee, zegt hij, die zullen tot één vlees zijn. Wie zich echter met de Heer verenigt, wordt één geest... Met de Heer, vlucht daarom weg van de porno, van de hoererij. Elke zonde die een mens doet, blijft buiten het lichaam. Maar wie porno bedrijft, wie hoererij doet, die zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige geest die in u is. En die u van God hebt ontvangen. En dat u dus niet meer van uzelf bent. U bent immers duur gekocht... En verheerlijk daarom God in uw lichaam en ook in uw geest, die van God zijn. Het lichaam en de geest zijn beide van God. Goed, dus allerlei mensen zijn verslaafd aan porno in Nederland. Miljoenen mensen in Nederland doen dat, dus zo'n 60 Dus de meerderheid van de Nederlanders kijkt regelmatig porno. Uh, maar uh, heel veel mensen hebben daar geen moeite mee. Maar... De Bijbel zegt duidelijk, dat moet je niet doen. Nou, we gaan nu met elkaar een kort filmpje kijken over iemand die verslaafd is geweest aan porno en die daar vrij van is geworden. Dat doen we even als een introductie verder. Porno heeft bijna iedereen in Nederland wel eens gezien. 40% van de vrouwen kijkt dat regelmatig en 80% van de mannen. En ja, inderdaad, er is een periode geweest dat ik ook bij de groep hoorde. En dat vond ik een probleem. Om me heen deden mensen er heel modern over. Zo van, dat moet je toch zelf weten? Je mag toch genieten? En die dames doen het toch vrijwillig? Echt hoor. En het is in afval beter dan een one -night stand. Maar dat is flauwekul. Iedereen die beseft... Echt beseft wat porno is, is meteen van ik kant tegen. Wat is het namelijk? Porno is misbruik. Vrijwel alle meiden die je ziet daar op je computerscherm zijn misbruikt. Ze zijn ooit verkracht door een vriendje, misbruikt door een broer, neef, vader en sindsdien hebben ze een verwrongen idee over seks en denken ze dat het normaal is. Sommigen komen inderdaad uit een gezond gezin, maar wonen bijvoorbeeld in Oost-Europa. Er komt een fotograaf die hun een stralende filmcarrière belooft. Maar ja, dan moeten ze. Een keertje maar hoor, uit de kleren. Dat is ook misbruik, want vervolgens ziet de buurman het, en een andere buurman, en een oom en een broer. En twintig jaar later staat het nog op internet. Dus wat al die tv-programma's laat op de avond ook beweren: dat het leuk is en zo. En hoe lief ze ook glimlachen in de camera. Dit zijn de feiten. Als je naar porno kijkt kijk je naar misbruik en hou je dat misbruik in stand. En ik kan me niet voorstellen dat je dat wilt. Ik weet trouwens ook zeker dat Jezus dat niet wil. Jezus zei vlak voor zijn sterven... als jij wie bloot is kleding geeft, dat doe je met mij. Maar als jij wie bloot is zo laat, dan is het eigenlijk alsof je mij uitkleedt. In deze tijd slaat zo'n uitspraak op porno. Jezus voelt wat slachtoffers voelen. Hij voelt hun pijn... Hij weet wat het is om uitgekleed te worden, letterlijk. Want toen hij werd gekruisigd, hing hij daar bloot. Dus niet met zo'n keurig doekje om, zoals op de oude schilderijen. Poedelnaakt hing hij daar. Iedereen kon alles zien en lachte hem uit. En nu, elke keer als zo'n plaatje op internet verschijnt en jij er grappen over maakt of je erop aftrekt, Jezus voelt de pijn van dat meisje. Van die jongen. Van jou. Jezus voelt jouw pijn. Want porno kijken, daar zijn psychologen onderhand wel achter. Dat doe je niet om klaar te komen. Klaarkomen kan prima zonder porno. Alle eeuwen hiervoor lukte dat ook. Waar gaat het dan wel over? Het gaat over pijn. Je voelt je misschien een sukkel. Eenzaam. Nutteloos. Onhandig, lelijk. Gestrest. En porno is dan een manier om dat te verdoven. Even is dan een roes, voel je je beter. Je voelt je minder sukkelig, minder eenzaam, minder wat dan ook. En dan moet je roes weer weg natuurlijk. En voel je je eigenlijk nog stommer dan ervoor. En je gaat je van alles voornemen. Dit nooit weer. Je wist de geschiedenis van je browser, je wist de cookies. Maar ja, je herinnering wist je niet zomaar. En de cookies van God al helemaal niet natuurlijk. Weet je? Je kunt er vanaf komen. En dat werkt zo. Alles wat er nodig is, is dat de waarheid over porno tot je doordringt. En ook echt tot je doordringt. Wees er dus eerlijk over. Porno is misbruik en je kijkt het niet alleen om klaar te komen. Wees eerlijk tegen jezelf. En wat er essentieel voor is, is eerlijk zijn tegen anderen. Want het lukt niet alleen. Als je een relatie hebt, wees eerlijk tegen hem of haar het. Als je dat niet ziet zitten, dan ben je een ontzettende scheidluis natuurlijk. Maar goed, praat er dan over met vrienden en vriendinnen. En niet één keer, maar keer op keer. Elke keer als je porno hebt gezien, bekennen. Maak afspraken daarover. Elke avond een smsje, een mailtje, een gesprek. Een update hoe het is gegaan. dat je tot jezelf moet laten doordringen, wat je echt doet. En dat duurt lang. Als het zonder deze pijnlijke methode kon... was je er al lang vanaf dit is de enige manier. En nu denk je misschien dat zoiets ondenkbaar is. Dat je dat nooit durft. Maar dat durf je wel. Er zijn miljoenen, letterlijk miljoenen mannen en vrouwen... die dit proces eerder hebben doorgemaakt. Ik ben er eentje van. En het is ons gelukt. Het kan. Jezus vecht met je mee. Hij ontvangt je met open armen keer op keer en je wordt vrij. Zo, dat is een nogal confronterend filmpje. Als je dat zo hup bekijkt. Waarom laat ik het zien? Omdat ik het ook heel erg hoopvol vind. Er, is, er spreekt hoop uit dat filmpje. Er spreekt Gods liefde uit dat filmpje. Want heel veel mensen die porno kijken veroordelen zichzelf enorm. Van, oh wat ben ik slecht. Maar Jezus is juist gekomen om mensen niet te veroordelen, maar om mensen een nieuwe kans te geven. En dat, daar is het ook al over gaan. Er is altijd een nieuwe kans. Dus daarom toch dit filmpje. Nou goed. We gaan met elkaar nu drie stappen zetten. Naar deze uitgebreide introductie. Eerst nog even meer over het probleem. Dan kijken we naar de oplossing. En dan hoe kan je hier iets mee doen in de praktijk van alle dag. Het eerste maar even. Wat is het probleem van die pornoopstelling? Nou, er is al veel over gezegd. Ook in de afgelopen weken. Uh, bij uh, vormen van seks zoals niets bedoeld. Uh, want... Uh, zo is ook helder opgeschreven in een andere vertaling die ik ook heb gelezen eerdere weken, de Bijbel in gewone taal, die spreekt in dit stukje wat we net hebben gelezen, heel simpel over verboden seks. Wat is verboden seks in de Bijbel? Dat is elke vorm van seks die niet zich afspeelt binnen de veiligheid van het huwelijk. Dan denk je, huh? Is dat echt zo? Staat dat in de Bijbel? Ja, kun je allemaal horen, drie weken geleden is het daar helemaal over gegaan. Dus verboden seks. Dus we gaan niet alleen maar kijken naar porno, nee, we trekken het wel wat breder. Elke vorm van uh, verboden seks. Of van seksverslaving. Daar hebben we het ook over vandaag. Nou, wat is dus het probleem? Um, daarvoor gaan we even naar het eerste vers. Daar staat, alle dingen zijn mij geoorloofd. Alles mag ik doen, zegt de schrijver hier. Maar niet alle dingen zijn nuttig. Het gaat je niet ophouden. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen. En dat is een van de problemen met porno. Je komt wel onder de macht van iets. Want uh, het is niet zo als je op internet gaat zoeken dat alleen volgelingen van Jezus het vervelend vinden om verslaafd te zijn aan porno. Nee, de meeste volgelingen of de meeste mensen op internet die klagen over dat ze slaaf zijn geworden van iets, dat zijn helemaal geen volgelingen van Jezus. Maar dat zijn gewoon mensen die daar tegenaan lopen. Die merken, ik ben niet meer vrij. Ik ben onder de macht van niets gekomen. En hier wil ik nog even een uitstapje maken. Uh, twee weken geleden uh, was er ook een toespraak uit de Bijbel over seksualiteit. En toen was er ook nog een stukje getuigenis... Uh, naast, dat, naast die toespraak uit de Bijbel. En daar werd toevallig ook dit stukje aangehaald. En... Later kwamen twee mensen los van elkaar naar me toe hier in de kerk. Die zeiden, ja, ik vond dat toch een beetje verwarrend. Hoe zit het nou met seksualiteit? Is dat nou bedoeld voor binnen het huwelijk of mag het er ook buiten? Nou, ik wil er heel duidelijk over zijn. Het is 100% voor binnen het huwelijk, niet voor daarbuiten. Als je daar meer over hoort, horen, drie weken geleden wordt heel uitgebreid uitgelegd. Ga ik nu niet herhalen, maar voor de mensen die dat verwarrend vonden, excuses. Want we willen graag hier geen verwarring verkondigen, maar waarheid en liefde. Dus mocht jij ook denken, hoe zit het nou? Drie weken geleden was volgens mij zeer duidelijk. Goed, naast dat je dus verslaafd wordt, dat is een probleem, is er nog een ander probleem. Dat lezen we in vers 20. U bent duur gekocht, verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. Verheerlijk God met je lichaam. Eer God met je lichaam, daar ben je voor bedoeld. En door middel van porno, eer je God juist niet. En wij zijn juist bedoeld om God lief te hebben. Dat is een van onze doelen hier. God eren, God lief hebben, hem aanbidden. En hoe doe je dat? Ja, ook wel een beetje door liedjes zingen op zondag. En op die manier God aanbidden. Maar dat doe je nog veel meer door je levensstijl. Van maandag tot, tot en met zondag. Je levensstijl. Dus door je levensstijl kan je God aanbidden. En door middel van porno gebruik je je lichaam op een verkeerde manier. Derde, is ook al teruggekomen, is misbruiken. Dat kwam terug in dat filmpje. Als je verhalen hoort van mensen die uit de porno-industrie zijn gestapt... en die ook bijvoorbeeld nu volgeling van Jezus zijn geworden... heb ik een aantal verhalen van uh, gehoord. Dat is echt vreselijk. Zo vreselijk dat ik er zelf echt helemaal misselijk van word. Dus ik ga dat hier niet herhalen, maar het misbruik waarover werd gesproken in het filmpje... is echt 100% waar. Je gaat niet zomaar in die industrie... Werken. Dan gaan we naar het vierde punt, wat ook een probleem is aan die pornoverslaving. Uh, misschien zit je wel en je zegt, ja, ik ben helemaal geen volgeling van Jezus. En ja, oké, okay, dat die mensen worden misbruikt, nou ja, goed, het zal wel. Maar uh, het is nog meer negatief. Dus ook als je niks hebt met de Bijbel, heb ik nog één belangrijk punt, wat ook een probleem is van pornoverslaving. En dat is, het verziekt je normale vorm van seksuele omgang. En hier vind je ook filmpjes over op YouTube van mensen die niks met Jezus hebben. Gewoon mensen die misschien wel niet eens geloven in het bestaan van God. Die ook hier allemaal filmpjes op internet zetten. Die zeggen stop alsjeblieft met porno want dat maakt je helemaal kapot. Het is vernietigend. Ik zal een paar dingen vertellen. Mensen die porno kijken hebben vernietigende onrealistische verwachtingen over hun uiterlijk en over hun seksuele prestaties. Mannen die porno kijken zijn veel minder bereid voor hun relatie te vechten wanneer het moeilijk wordt. Vrouwen die porno kijken voelen zich gedwongen om te voldoen aan wat de vrouwen in de pornofilms doen. En je vindt het moeilijk om intimiteit met je partner aan te gaan en daarom vluchten mensen ook in porno. Dus ook als je niks met God hebt, dan zijn er allerlei negatieve bijeffecten. Nou, ik zou zeggen dat wil je niet. Goed. Ik vind het heel lastig aan deze toespraak, dat zal ik me eerlijk zeggen. Kijk, die vorige twee toespraken gingen nog ook over de mooie dingen van seksualiteit. Vandaag zoomen we in op iets heel lelijks, zou ik zeggen. Maar ik wil even nog benadrukken voor we naar het volgende punt gaan. Seksualiteit is bedoeld als iets fantastisch. Als iets prachtigs. Als een van de mooiste dingen die God heeft gegeven aan elk mens hier op aarde. Om enorm van te genieten. Ja, dus alsjeblieft, hou dat in je oren. Maar helaas is de Satan zo enorm machtig als het gaat om seksualiteit. Dat over de hele wereld daar zoveel misbruik van wordt gemaakt. Dat we het ook een iets hierover moeten hebben, denk ik. Maar ik wil nogmaals benadrukken. Het is echt heel mooi bedoeld. En het wordt ook door heel veel mensen gelukkig op een goede manier gebruikt. We gaan verder. Wat is de oplossing voor een pornoverslaaf? Nou hebben we ook al het een en ander over gehoord in het filmpje. Ik wil drie versen uit dit stuk aanhalen om te kijken naar de oplossing. Um, het eerste is vers 19. Weet je niet dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is en die u van God hebt ontvangen en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht, verheerlijk, daarom God in uw lichaam ...en in uw geest die van God zijn. Ja, hier lezen we dat je duur bent gekocht. Ja, als je een volgeling van Jezus wordt, dan ben je vrijgekocht. Door wie? Door Jezus. Jezus koopt jou dan duur. Hoe duur? Nou, hij betaalt met zijn eigen leven... En dat ga ik eventjes uitleggen. En daar heb ik een paar uh, vrijwilligers voor nodig, die even een kort toneelstukje willen spelen. Het toneelstukje gaat niet zozeer over porno, maar alleen maar over uh, vrijkopen. Dus als je hier nu een vrijwilliger wordt, wordt je niet voor gek gezet. Uh, alleen is het even belangrijk om iets uit te leggen, zodat het zichtbaar wordt. Mag ik vijf uh, vrijwilligers, die even hier een klein toneelstukje willen doen, samen met mij. Ik speel ook mee. Ja, één, twee, mag ik er nog... Enkele, drie, vier. Ja, genoeg. Oké, okay, klaar. Helemaal goed. Het zijn allemaal mannen. Fijn, mannen. Mannen zijn ook het meest bezig met porno. Dus ook wel goed dat de mannen opstaan. Oké. Okay. We gaan even laten zien wat vrijkopen is. Want daar lezen we over hè, in dit stukje. U bent vrijgekocht. U bent immers duur vrijgekocht. Duur, duur gekocht. Dat is een uitspraak. Ook uit die eerste eeuw. Als deze brief wordt geschreven. Vrijkopen. In die tijd heb je een slavenmarkt. En um, we doen eventjes, als je het goed vindt, DJ, dat jij even de slavendrijver bent. Goed? Mag jij op de bovenste tree komen staan? Sommige mensen die hier zitten hebben dit al eens eerder gezien, maar deze keer heb ik met een uitbreiding. Even kijken, Kwaku, als jij hier komt te staan. In die tijd heb je dus een slavenmarkt. En Kwaku is even een slaaf. En Bart is even een slaaf. En Peter is even een slaaf. Ja? En dan kon je echt in die tijd slaven kopen, je kon mensen kopen. Dan ging je eventjes uh, voelen, van ja, is het een sterke, ja, dit is een goede, nou, deze, hoe is deze? Nou, deze iets langer, even kijken, even het gebit bekijken, ja, dit ziet er heel, die heeft een beugeltje gehad, dat is wel uh, 500 euro extra waard. <lacht> nou, en op een gegeven moment werd zo'n slaaf gekocht. Nou, wat Jezus doet, wat Jezus doet, en dat vieren we op Goede Vrijdag, als hij sterft aan het kruis... Is dat Jezus tegen die slavendrijver zegt, weet je wat, neem mij maar als slaaf. Ik geef mijn hele leven over en ik koop deze, die koop ik even vrij. Jij bent vanaf nu af aan een vrij mens. Mag je even hier blijven staan. En daarmee zou je kunnen zeggen, geeft Jezus zich totaal over. En zo koopt hij mensen vrij. Ja, en dan is Kwaku vanaf dat moment. Een vrij mens. Hij is niet meer onder die slavendrijver in de macht van de slaaf. Nee, hij is nu een vrij mens geworden. Ja? Maar God dank. Nu gaan we door naar Pasen. Wat gebeurt er met Pasen? Als Jezus opstaat uit de dood. Als Jezus opstaat uit de dood. Dan laat Jezus merken wie hij daadwerkelijk is. Dat hij God zelf is. Dat die opstandingskracht, waarin we ook hebben gelezen vandaag. Komen we straks nog op terug. Dat die hem opwekt uit de dood. En de macht die slavendrijver, die wordt gewoon weggedaan. De macht van de Satan wordt overwonnen. De macht van de duivel wordt overwonnen. De macht van de zonde wordt overwonnen. En op dat moment wordt Jezus Heer, zou je kunnen zeggen. Nou, nu is er heel goed nieuws. Als je bij Jezus hoort, dan word je dus een van zijn dienaren. En dan ben je alleen maar een vrij mens. Je kunt op geen enkele manier... Een vrij mens worden als niet Jezus jouw Heer is, zou je kunnen zeggen. Ja, dus dat is Pasen. Oké, okay, zullen we deze vier mannen een groot applaus geven? Ja. Dus als je ziet dat je duur bent gekocht... En je wilt dus worden vrijgekocht. Dan kan je dus tegen Jezus gewoon zeggen, Jezus, ik heb spijt van dat ik ooit met die stomme verslaving ben begonnen. Vergeef mij. Reinig mij. Ik wil worden vrijgekocht. Ik wil vrij worden. Wilt u mijn Heer worden? Ik wil niet meer onder die macht uh, van, van uh, seks. Ik wil niet meer dat seks mijn afgod is. Dat seksverslaving mijn afgod is. Ik wil vrij worden. Dat is één. Maar twee, wat je dus ook kunt zeggen, is... Heer Jezus, ik wil mij ook stellen onder uw macht. Dat is in vers 12. Ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen. Ja? Dus je, je wordt niet alleen vrijgekocht. Nee, je kunt ook vervolgens bij Jezus komen en zeggen... Oké, okay, ik wil ook onder uw macht komen. Want daar ben ik veilig. Maar als klap op de vuurpijl hebben we niet alleen... Goede Vrijdag. We hebben niet alleen Pasen, nee we hebben ook nog Pinksteren. En daar lezen we over in vers 19. Weet je niet dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is? Ja? Wanneer jij je overgeeft aan God, wanneer je wordt vrijgekocht door Jezus. Wanneer Hij de Heer mag worden in jouw leven, dan komt de Heilige Geest in jou wonen. En Hij gaat jou van binnenuit veranderen. Hij wil jou helpen om vrij te worden. Hoe gaat dat dan in zijn werking? Nou, in mijn geval, ik ben ook jarenlang seksverslaafd geweest. In mijn geval ging de Heilige Geest mensen op mijn pad brengen... aan wie ik het ging delen. Ja, want vrijkomen van een seksverslaving dat doe je niet in je eentje. Tenminste, ik ken niemand die het in zijn eentje is gelukt. Dat doe je samen met mensen. En door die mensen heen gaat de Heilige Geest ook aan het werk in jouw leven. Maar ook van binnenuit gaat de Heilige Geest elke keer zeggen... ga het nou bespreken spreken met iemand. Ga het nou bespreken. spreken, gooi het over... Gooi het open, zodat je vrij kunt gaan worden. Dus die heilige geest helpt je daarbij. En die mensen om jou heen, die zijn als het ware als die reddingsboei. Ja? Dus grijp die reddingsboei vast. En ga niet op eigen kracht proberen te doen. Ja? Even een verhaal om het dichterbij te brengen. Want de schaamte bij porno is heel groot en daar ben ik me van bewust. Maar ik probeer het met een voorbeeldje dichterbij te brengen. Stel je voor, er is een bootongeluk en er ligt een drenkeling in het water en die drijft op een stuk wrakhout. En dat stuk wrakhout wordt steeds vochtiger en er komt steeds meer vocht in dat hout en dat stuk wrakhout drijft steeds minder goed. Op een gegeven moment komt er iemand voorbij en die gooit een boei uit. Kom, pak die boei Je zegt, nee, nee, nee, God die zal mij wel even helpen, die gaat mij redden. En die mensen van de rengsboei die denken, die is gek en die halen de rengsboei maar weer in. En dan komt een reddingsboot voorbij. Hij zegt, klim in onze reddingsboot. Nee, nee, nee, God zal mij redden. Ik uh, red het wel, God gaat mij redden. Op een gegeven moment komt er een helikopter voorbij. Een touwtje naar beneden. Klim alsjeblieft omhoog. Nee, nee, nee, dankjewel. God zal mij redden. Uiteindelijk is het stukje wrakhout zo doorweekt dat het zinkt. En de drenkeling komt om. En de drenkeling komt bij God en zegt, ja, Heer God, waarom heeft u mij niet gered? Je voelt wel aan dat God dan zegt, ik heb drie mensen bij je langs gestuurd en je wilde het niet ontvangen, die hulp. Met andere woorden, pak die reddingsboei vast. Accepteer dat je dit moet gaan delen met iemand in je omgeving. En weet je wat mooi is? Je kan echt helemaal vrij worden. Ja? Ik ben zelf helemaal vrij geworden. Heb ik die verleidingen nooit meer? Nou, een enkel keertje heb ik het nog wel eens. En dan voel ik meteen weer die enorme macht, want seksualiteit is ook gewoon een normaal verlangen wat elk mens heeft. Maar dan voel je van, oh ja, iets van een prikkel. Maar dan is de vraag, wat doe je dan? En op het moment dat je vrij bent gekocht, dan kan je gewoon kiezen voor het goede op zo'n punt. Laatste, wat kun je hiermee in de praktijk? Ik zou willen zeggen eerst, ga de strijd aan, word strijdlustig. Je leest daar volgens mij over in vers 15. Weet je niet dat je lichaam leden zijn van Christus? Je bent nu van Christus. Zal ik dan de leden van Christus nemen en die maken tot leden van een hoer? En dan staat er, volstrekt niet. Paulus wordt hier boos. Volstrekt niet. Andere woorden, word boos op je verslaving. Toen ik het ooit las, dat was in Psalm 97 vers 10. Daar kun je lezen, je moet de zonde leren haten. Bij pornoverslaving lastig, omdat het dat, dat gevoel is zo sterk. En het is een lekker gevoel dat mensen het moeilijk vinden om, om dat te gaan haten. Maar kijk eens naar al die negatieve gevolgen. En ga dan die zonde haten. Word strijdlustig. Zeg gewoon nu, pik het niet langer. Daar begint het mee. En dan zien we ook in vers 18 nog een belangrijke praktische tip, denk ik. Vlucht weg van de porno. Vlucht weg van de hoererij. Um, op het moment als je porno aan het kijken bent, daarvoor zijn al een aantal stappen geweest. Namelijk, ik voel me leeg, of ik vind mezelf een sukkel, of ik heb stress, of ik voel me naar, of wat dan ook, en ik wil me nu even beter voelen. Al die stapjes, en ik ga even de computer aanzetten... en ik ga even gewoon wat op internet zoeken. Al die stapjes zijn allemaal stapjes in het proces. Ja? Maar hier lezen we, vlucht ervan weg. Met andere woorden, ga die stapjes niet doen. Ja, lekker makkelijk gezegd, moeilijk gedaan, tuurlijk. Even een voorbeeldje. Luther heeft het zo gezegd. Ik kan er niks aan doen dat er een vogeltje op mijn hoofd komt zitten. Luther is een Bijbel uitlegger uit de 16e eeuw. Jij zei zo, ik kan er niks aan doen dat er een vogeltje op mijn hoofd komt zitten. Maar ik kan er wel iets aan doen dat een vogeltje een nestje gaat bouwen op mijn hoofd. Met andere woorden, je kunt er niks aan doen dat als je gewoon aan het internet bent, dat je af en toe beelden ziet die je niet zou willen zien. Dat je af en toe triggers krijgt. Daar kun je niks aan doen. Dat is gewoon zo in deze wereld. Als je op de weg rijdt, zie je af en toe borden om je heen met. Naakte mensen, dat is normaal geworden in Nederland, helaas. Daar kun je niks aan doen. Die vogeltjes komen af en toe op je hoofd zitten. Maar dan is de vraag, ga je daarna het laten of zeg je meteen wegwezen, vogel? En ik heb geleerd om meteen te zeggen wegwezen, vogel. En daar kun je ook trucjes op bedenken. Bijvoorbeeld filternet.nl. Ja, Filternet is gewoon iets wat je op je computer kan zetten. En... Alle verkeerde prikkels kan je daarmee wel enorm verminderen. Ik heb wel eens met iemand gesproken die bij Filternet werkte. En die moest dan allemaal websites na-checken om te kijken wat erop stond. Die vond het vreselijk werk af en toe. Die was ook heel veel aan het bidden. Omdat ze merkte dat ze er gewoon smerig van werd, van al die websites. Maar Filternet is een hele goede club. Dan kan je gewoon je computer beschermen en dan kan je ogen beschermen tegen rommel. Goed, het is maar weer een stapje wat je misschien kan helpen. En nog eentje is denk ik ook heel belangrijk, misschien wel het belangrijkste. Uitspraak van iemand die dus zo'n 500 mannen in Amsterdam helpt per jaar van hun seksverslaving. Deze man die zegt, door te stoppen met porno kijken heb je nog geen oplossing gevonden voor het achterliggende probleem. Dat vaak niet zoveel met seks te maken heeft, maar meer met het vullen van een leegte, het vermijden van intimiteit... Dat is waar therapie veel kan doen. Ja, professionele hulp kan echt helpen. Ja, dit is gewoon te verhelpen. Het is niet makkelijk, maar het is echt te verhelpen. Verder, we hadden het al gehoord. Ga delen met anderen. En even voor alle mensen die hier zitten, die denken. Ja, ik zit bij die 40% van de Nederlanders die hier niks mee doet. Zou ik je willen zeggen, word een reddingszwemmer. Ga mensen die hier aangebukt gaan, ga die mensen helpen om hier vanaf te komen ja, want we hebben elkaar nodig, ook als kerk hebben we elkaar nodig, maak dit bespreekbaar op je connectgroep, ook als je er zelf niet tegenaan loopt, maar dan kun je zelf wel een balletje opwerpen, om die enorme schaamte te doorbreken, en je weet nu uh, wat voor gevangenis het kan zijn voor mensen, zo'n pornoverslaving goed ik wil ook nog zeggen, als je zegt, wat wil ik hier praktisch mee? Nou, als je echt zegt, ik, ik moet hier met iemand over praten. Uh, kom er alsjeblieft mee. Bel me op, stuur me een mailtje. Uh, ik ga jezelf niet in allerlei gesprekken verder helpen. Maar andere mensen hier in de kerk uh, zijn wel bereid om dat te doen voor jou. En ik heb zelf afgelopen maand, uh, in ieder geval al met drie mensen hierover ook dus gesprekken gehad. Niet alleen met mannen, maar ook met vrouwen. Ik kan hier goddank over worden gesproken. En ik hoop... Dat ook door middel van deze toespraak, dat er ook nog meer van gaat komen. Dat we hier gewoon over kunnen gaan praten. Dat de macht van de Satan, de macht van de zonde wordt gebroken. En dat de genade van Jezus Christus gaat heersen op zo'n manier dat de schaamte ook wordt doorbroken. En dat je denkt, oké, okay, ik ben een gebroken mens en ik ben ergens aan verslaafd, maar ik ga er gewoon over praten met iemand. Dat is wat ik hoop. Laten we met elkaar bidden. Hemelse Vader, wij prijzen u en wij danken u dat u zo goed bent en dat u zulke mooie gaves geeft aan uw kinderen, aan uw hele schepping zelfs. Heer, dank u wel voor die gave van seksualiteit, die is zo enorm mooi en die is zo sterk, maar tegelijkertijd ook zo kwetsbaar. Heer, het gaat zo makkelijk mis op het gebied van seksualiteit. Er is zoveel ellende in. Er is zoveel verslaving. En heer, iedereen om ons heen ongeveer vindt dat normaal. Maar heer, wij weten uit de praktijk dat het niet normaal is. En we lezen ook in de Bijbel, het is niet normaal. U noemt het verboden seks in de Bijbel, Heere God. En dank u wel dat er goed nieuws is, dat er bevrijding is. Hiervoor voor een ieder hier aanwezig. Om daarvan af te komen. Dank u wel, Heer Jezus, dat u heeft gezegd tegen die slavendrijver. Neem mij maar. Ik zal wel naakt aan een kruis hangen. Ros mij maar helemaal in elkaar. Als ik maar mensen kan vrijkopen. Met mijn lichaam. Dank u, Jezus, dat u zo'n goede... God bent. En dat er geen betere Heer is in de hele wereld niet dan U. Sterker nog, U bent de enige waar we daadwerkelijk vrij kunnen worden. Elke andere namaak God of macht maakt ons uiteindelijk niet vrij. Dank U wel, Jezus, dat U ons vrijkoopt. Daar prijzen we U voor. Heer, we bieden U voor. Iedereen hier aanwezig, maar ook voor de mensen die dit thuis nog naluisteren. Heer, dat u ons moed geeft om dit bespreekbaar te maken. Of we hier nu zelf aan vastzitten, of dat we hier ooit aan vast hebben gezeten, of dat we hier nooit iets mee hebben gehad. Heer, maakt u dat we hierin vrij gaan worden. Zodat we u gaan eren en aanbidden, ook met ons lichaam. Dat is ons verlangen, Heer. Heer, we wil ook een moment stil zijn, om ook met ons eigen hart tot u te spreken.